Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Suriname lijkt het presidentschap voor Daisy Boudersen nu toch weer binnen bereik gekomen. Ronnie Brunswijk heeft alsnog een samenwerkingsovereenkomst met hem getekend. Twee weken geleden brak Brunswijk onderhandelingen over een regering met Boudersen af... en zei hij dat hij weer met president Venetiaan wilde samenwerken. Maar ook zij zijn het niet eens geworden... De megacombinatie van oud-legerleider Bouterssen en de A-combinatie van Brunswijk... hebben samen 30 van de 51 zetels in het Surinaamse parlement. Bouterssen heeft 34 zetels nodig om president te worden. Als hij die niet krijgt, moet de Verenigde Volksvergadering de president kiezen. Daar is een gewone meerderheid van de ruim 900 stemmen genoeg. En Bouterssen en Brunswijk hebben die meerderheid. In Spanje is het behalen van de WK-finale uitbundig gevierd. In het, heel het land gingen mensen de straat op en werd vuurwerk afgestoken. De Spanjaarden versloegen gisteravond Duitsland... met 1-0 door een kobbo van verdediger Puyol in de 73 e minuut. Daardoor staan ze zondagavond in Johannesburg in de finale tegen Nederland. In onder andere Madrid, Zaragoza en Pamplona... waar deze week de stierenrennen zijn begonnen... waren grote tv-schermen opgesteld. In Madrid keken 40.000 mensen toe... Toen het laatste fluitsignaal klonk, vielen ze elkaar in de armen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Spanje in de finale van het WK staat. Oranje verloor twee keer de WK-finale... in 74 tegen Duitsland en in 78 tegen Argentinië. Op een veiling in Londen is een schilderij van William Turner... verkocht voor 30 miljoen pond, heeft het veilingshuis Sotheby's bekendgemaakt. Het is het hoogste bedrag dat ooit voor een werk van de Britse schilder is betaald... Turner maakte het schilderij, hun stachtsgezicht op Rome, in 1839. Dat was het einde van een periode wanneer hij volgens kenners op zijn best was. Het weer, overdag vrij zonnig en droog. Het wordt 22 graden zee en 30 graden in het oosten. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. zee. Zandvoort. De zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht...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 Africa.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 Yeah. the place if you've ever felt love then you know yeah you know what I'm talking about there's no getting old.